Ooh. Mm -hmm. Gods gratien, die zien alle fiën, maar die dit versteekt, hoe dit is in goden, en in die tronen der tronen, en in die riekheid der hemelen, die heeft die finheid allerhande gratie. die hiertoe iets spreken wil. Hier behoeft met er zielen te spreken.